11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De rechtbank in Breda heeft het faillissement van Chemiepak uitgesproken. Het bedrijf in Moerdijk kondigde eind april al aan dat het de rekeningen niet meer kon betalen. Bij Chemiepak werkten 42 mensen. Van hen waren er al 22 ontslagen. omdat er na de grote brandbegin dit jaar weinig werk was. De chemiepark was afhankelijk van verzekeringsgeld, maar het waterschap Brabantse Delta legde daar beslag op vanwege de schoonmaakkosten. Nog altijd heerst in Tripoli een gespannen sfeer. Anderhalve dag na het begin van een offensief... zijn de Libische opstandelingen er nog niet in geslaagd de stad in te nemen. NAVO-toestellen vliegen er laag over en burgers blijven in hun huizen. Op het Groene Plein, waar opstandelingen gisternacht feestvierden... zijn sluipschutters actief. De rebellen claimen 80% van de stad in handen te hebben... zegt wereldoproepverslaggever Hans-Jaap Medersen. Ik denk dat ze wel in 80% van de stad aanwezig zijn... Maar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 En het is daarmee uh, onzeker over uh, het vervolg. Ze uh, zijn uh, in dit grootste deel van de stad, dat kun je denk ik wel gewoon zo stellen. Vannacht bleek dat een zoon van Gaddafi, van wie werd gezegd dat hij gevangen was genomen, vrij is. Bij het hoofdkwartier van het bewind legde Saif al-Islam Gaddafi een verklaring af tegen buitenlandse verslaggevers. Hij zei dat de stad nog altijd in handen is van militairen die loyaal zijn aan zijn vader. Over zijn vader zelf zei Seif dat ook hij in Tripoli is en het goed maakt. De verhalen over zijn arrestatie en de instorting van het bewind... het zijn allemaal leugens, zei Seif. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Noord-Brabant en Limburg. Voor de komende uren geldt daar code oranje. De op één na hoogste waarschuwing voor noodweer. In Brabant en Limburg worden zware onweersbuien, hagel- en windstoten verwacht. En ook in de rest van het land kan het flink gaan onweren, zegt het KNMI. Prins Bernhard had volgens royalty-verslaggever Mark van der Linden niet twee, maar drie buitenechtelijke dochters. Over de details wil van der Linden nog niks kwijt. En bewijzen in de vorm van DNA-materiaal of documenten zijn er niet. Maar het verhaal wordt volgens hem door verschillende mensen bevestigd. Bernhard zelf onthulde kort voor zijn overlijden dat hij twee buitenechtelijke dochters had. Maar Van der Linden zegt er zeker van te zijn dat hij er nog een had. Het zou gaan om een vrouw van 65 die in Nederland is geboren en opgegroeid. Ze werd verwerkt rond de bevrijding in 1945. De vrouw was zelf naar Van der Linden toegegaan... omdat hij aan een boek over Bernard werkte. Vanavond verschijnt de vrouw in de tv-programma's RTL Boulevard... en Knevel en Van der Brink. Dan het weer, nog de hele dag stevige regen- en onweersbuien... met kans op hagel, zware windstoten en wateroverlast. En pas in de loop van de avond wordt het droger, met 23 graden aan zee... en plaatselijk 29 in het oosten voelt het drukkend warm aan. Morgen af en toe bui en ongeveer 23 graden. ANDB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam zijn flinke problemen op de A16, Preda richting Rotterdam... Bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. Een tijdje geleden alweer. Het gebeurde op de parallelbaan. De weg is voorlopig nog dicht. Alleen de hoofdrijbaan is beschikbaar. Er staat file tussen Henneke de ambacht en de Van Brienenoordbrug 8 kilometer. Je kunt beter omrijden via de Heiden-Noordtunnel over de A29. A27, Breda is een auto tegen de slagbomen gereden op de brug bij Gorkum. Daardoor is de A27 bij Gorkum in beide richtingen dicht.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 Hmm? Mag ik wil even zeggen, vertel eens even waarom je, je het idioot idee hebt trouwen om met mij te trouwen? Oh. vond je dat zo idioot? Ja. ja. <laughs> Kijk vanavond, tien voor half elf, NOS Nederland 1. Vara, Radio 1, de Gids.fm. zomereditie. Met Deborah Blekkenhoost. Goedemorgen. Dit uur vertel ik u alles over pesten, flirten en paaien. Pesten en ook gepest worden. Beide komen veelvuldig voor achter de schooldeuren. En vanwege de verwoestende uitwerking daarvan zijn er al jarenlang allerlei antipestprogramma's. Maar werken die eigenlijk wel? Socioloog René Veenstra onderzocht het. In onze serie The Return of the Zalm. Het verhaal van de zalm die op weg naar het Duits paaigebied in een palingfuik zwom. En de opera flirt. Ofwel speciale kennismakingsprogramma's om de deuren van de opera te openen voor weer eens wat andere dan de oudgediende. Wilt u dit programma zich? Surf naar de de Nederlandse inzet in Libië duurt in principe nog maar tot eind september. Ons land steunt de NAVO-missie daar op dit moment... met 200 militairen, 6 F-16 gevechtsvliegtuigen... een tankvliegtuig en ook nog een mijnenjager. Volgens Bram Bokshoorn van de Atlantische Commissie... moet deze missie met tenminste zes maanden worden verlengd. Ook nu Gaddafi's regime wankelt. Goedemorgen, meneer Bokshoorn. Goedemorgen. U bent directeur van de Atlantische Commissie. Die buigt zich over transatlantische vraagstukken... en ook de rol van de NAVO. Ja. De Nederlandse missie in Libië werd eind juni met drie maanden verlengd, maar u zegt ja, doe dat maar eigenlijk weer gewoon zes maanden bij. Waarom? Uh, nou, als je nu kijkt naar de situatie uh, in Libië, uh, of het nu nog uh, twee dagen of twee weken gaat duren voordat het uh, regime van Gaddafi definitief is gevallen, daarna krijg je toch te maken met een uh, met een overgangsperiode, uh, met een voorlopig, voorlopige regering. Eh, waarin, eh, ...waarin stabiliteit toch een belangrijke rol gaat spelen. En eh, zij kunnen bijvoorbeeld niet garanderen dat ze het eigen licht, luchtruim kunnen beveiligen. En daarvoor zijn bijvoorbeeld dan eh, vliegtuigen nodig van, eh, van de NAVO om daarvoor te zorgen. En wij zouden daarin een rol kunnen spelen? Dat, daar zou Nederland, zoals het nu ook doet, een rol in kunnen spelen. En moeten spelen, vind ik zelf. En is een half jaar dan wel genoeg? Ja, misschien dat het zelfs langer zou moeten gaan duren. Dat, dat, uh, dat is niet echt nu al precies te zeggen. Wat wel duidelijk is, dat zoiets natuurlijk ook binnen het bondgenootschap... binnen de NAVO zou moeten worden besproken. Hè? Of misschien andere landen uh, het vaantje kunnen overnemen op een gegeven ogenblik. Maar ja, Nederland zit daar nu eenmaal al... Uh, heeft daar al het materieel staan. Dus het ligt wel voor de hand dat Nederland daar ook nog uh, zal blijven voor de komende tijd, vind ja, ik zelf. Ja, want u zegt het luchtruim bewaken. Maar is het niet zo dat we al een tijdje ook met die F-16 schoon aan de grond uh, staan... omdat het luchtruim eigenlijk al onder controle is? Uh, dat is waar. Het, het, het is in die zin onder controle. Maar je moet ook uh, zorgen dat het onder controle blijft. En daarvoor heb je natuurlijk wel presentie nodig uh, van vliegtuigen om, uh, om daarvoor te zorgen. Die ondersteuning die kan wellicht ook van andere landen komen. Ja, zeker. En dat is natuurlijk iets dat binnen de NAVO besproken zou moeten worden. Maar zoals u weet, al die landen staan niet 1, 2, 3 te trappelen om daar ook aanwezig te zijn. Daar speelt natuurlijk de economische crisis ook een grote rol. Dat is in de Nederlandse afweging is dat ook genoemd. Dus dat ja, zal binnen de NAVO nog een, een stevig debat worden wie, wie daar gaat optreden. En als wij langer blijven, zouden we dan ook met al het materieel daar moeten blijven wat we er nu hebben? Nou, in ieder geval de vliegtuigen lijkt mij. Uh, het lijkt me dat uh, de marine daar wat minder voor de hand ligt op een gegeven ogenblik... als tenminste de vaarroutes weer helemaal uh, vrij zijn. De, in ieder geval de F-16 wel ja. daar houden? Ja. Nu zei minister uh, Hille van Defensie eerder al dat een verlenging van zo'n missie natuurlijk ook geld kost. Ja. Ja, 30 miljoen, ja, zeker. schat hij zo. En in deze tijd is dat een hoop geld, zoals u weet. En dat realiseert hij zich ook, want hij zit met een krimpend defensiebudget. Hij moet flink bezuinigen. Dus dat is een hele moeilijke afweging voor hem om zo'n beslissing te nemen. Um, en, maar nogmaals, dat is een politieke afweging die gemaakt moet worden. Maar uh, vanuit uh, bondgenootschappelijk uh, gezichtspunt, dus uh, vanuit het punt van de, van de NAVO, um, is het belangrijk dat Nederland daar blijft uh, meedoen. En een uh, beslissing die wellicht snel moet komen, want eind september loopt ja, eigenlijk die inzet af. Op. Ja, schiet erop. Maar ik, ik vind dat. Uh, het voorkomen zou moeten worden dat Nederland zich eenzijdig zou uh, gaan terugtrekken uit uh, deze actie. Zoals dat uh, ook gebeurd is in, uh, in Oerskan. een jaar geleden. Dat is gewoon een slecht teken. Dus dit, dit moet zeker binnen het bondgenootschap uh, goed worden besproken. Heeft uw Atlantische Commissie daar ook nog invloed op? Nee. U kunt er alleen maar voor pleiten bij mij? Zeker. In deze? En dat doe ik graag, ja. <laughs> en u bent gehoord Bram Bokshoorn, directeur van de Atlantische Commissie. Dank u wel. Graag gedaan.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 Maar maar dit dit maar maar dit, maar maar dit, maar maar dit, maar maar dit. Zien ons te maar ontken, willen we c'est van ons bejegen. Is het begin tanda's confirmeren. c'est het dan, is het dan, Ik blijf er toch een heel zomers gevoel van krijgen. Ook al schijnt het zonnetje niet. Maar de temperatuur, ach ja, die, die is wel wat hoog. Zas, le long de la route. De het kabinet nam vorige maand het besluit om de Haringvlietdam voor altijd op een kier te zetten. En dat is goed voor de trekvissen die zo de rivieren op kunnen zwemmen. Ook de zalm is zo'n vis. Deze week volgt verslaggever Jan Peels de weg die de zalm door Nederland moet afleggen... om naar zijn paaigebieden in België en ook Duitsland te komen. Gisteren hoorden we Jan al bij de Haringvlietdam... en vandaag gaat hij met oudvisser Huub Stelte het water op. Stelte vist op de grens van Nederland en Duitsland op paling. Maar voor het eerst sinds vele jaren trof hij weer eens een zalm aan in zijn dat is onze Erik Amarië, dat was het vroeger de palingschokken. Aha. Daar hebben we hier jacht van gemaakt en dan gaan we mee doorlandse wateren bewaren. Oké, okay, dus daar vaart u niet meer om op te vissen. Nee, Dit is een nee. blauw, mooi bouwschip. Welk is het? Die achterste. Oh, dat is een heel klein bootje. Met dat daar erop. Nee, Nee, helemaal zo kun je niks doen. En waar heeft u hem gevangen? Aan het eind van de, de waaibooi, ook zo tegen het stenenwerk aan met die vuiken, Want wij vissen tegenwoordig op anker, niet meer met stokken. Dat kennen mensen natuurlijk niet, wat betekent dat? Jawel, vroeger vissen ze allemaal met de vuiken op stokken. Eentje aan de wal en eentje aan het eind van de vuik. Maar er werd hier zoveel gestolen. Ik was zover dat ik tegen mijn vrouw zei, we stoppen ermee. Want, Want de de mensen gezien. konden er van de kant af bij ja, dan heel makkelijk. En nu moet u... En nou mooi moet, nou moet je met de boot naartoe, anders kun je er niet bij komen. Nou, komt u uit de geslacht van, van vissers, hè? Ja. Ja, dat zit bij ons in de familie, de hele visserij. Want mijn, mijn zoon, die, uh, of dat hij er echt ver zou gaan als ik nog ben, dat weet ik niet. Maar... En uw vader, die viste al en destijds ook op ja. zalm. Ja, dat ging steeds achteruit. Maar op een gegeven moment, uh, en dan werd de scheepvaart ook zo druk. Want de zalmvisserij, dat is eigenlijk een, een drijfnet. En dat was een hele andere manier van vissen. Zoals u het nou toevallig in de, in de fuik hebt aangetroffen, ja, dat, dat ja, is maar toeval. Dat kun je wel zeggen, ja. Want, want normaal gesproken zwemt een zalm daar wel even omheen. Ja, of, ja hoogop. Een zalm die springt meer, hoor. Mm hij -hmm. heeft wel eens gezien op een film. Kijk, en als hij met zijn drijftijd aan komt, ja, dan uh, wordt hij toch verschalkt. Toen, wij... Toen mijn vader overleed met schokkenvissen... Dan hadden er ook alles af en toe in en in zitten. Maar dat waren dat nou, maar zo'n beestjes 25, 30 centimeter. En deze was? 85. Dat was echt een volwassen zalm? Die was fokkerijp, uh, moet ik maar zeggen. Ja. Maar die had ik fokkerijp, maar ja, hij was dood. Uw vader gisteren ook op uh, paling, ook maar op ook op, op zalm, hè? Ook op alles. Die zalm, die zalm dat was al heel lang is, geleden. Ik ben nu 71 en dat is beslist, 64, 65 jaar geleden, dat ik de laatste gezien heb. Want als ze dan één of twee zalm in de nacht gevangen hadden... ja mijn jongen, ging de vlees op het yeah. Ja, Want dat was echt iets bijzonders. Ja, nee. En ja, nu dat, helemaal natuurlijk, afgelopen dat, zomer. Dat, dat was inkomsten. Precies. Want die was toen, toen al duur. En wat dacht u afgelopen zomer? Nou, ik dacht eerst dat het een snoepbaas was. Maar die kunnen ook zo groot worden. Nou, mijn hem is goed. En, uh, nee, geen snoepbaas. Dat is een, een echte... Nu begin november, ja, we staan weliswaar op de boot... maar normaal gesproken gaat u niet meer het water op nu, hè? Nee, dat het, ja, dan mag we nog ook niet. Nee, want het is nog gesloten tijd van... Ja, wat dan denk je dat? Eruit dat? we niet mogen vissen op Paling. Ja, dat noemen ze gewoon gesloten tijd. Want anders nee, uh, vist u nee, alle paling weg. Blijft ja, er niks meer over. Nee, maar die loopt nu toch niet meer. Dus, ik ben er altijd de uh, allerheilige 1 november mee gestopt. Maar dan is het water zo koud geworden en dan uh, loopt de paling niet meer. Dan loopt hij niet meer. Ja, is zus. Ik dacht zes, dat die zwom? Nee, een paling loopt. Oh. Dit, dit is onze berging. Hier liggen de fuiken en allerlei andere spullen die nodig zijn om te vissen. Grote laarzen zie ik. Ja, dat is een uh, waardpak. Die kun je zo ver in het water lopen. Tot aan de borsthoofden? Daar zijn een paar hokfuiken en dat zijn groene fuiken. En die fuiken die hier liggen, daar zat hij in dus? In deze. Een de groene vuiken. Maar die is eigenlijk bedoeld voor paling dus? Ja. En dan zat hij in. En daar kon hij niet verder. Nee, inderdaad. Dat is een heel klein doorgangetje. Ja, daar zat hij vast. Ja, maar daaronder is hij nog kleiner. En leeft hij nu nog? Nee. Nee, want dan had ik hem los moeten laten. En nu? Ja, geslacht. U heeft u hem geslacht en opgegeten? Nee, wat is er nog van? Niet veel. Meer. Maar speciaal voor de kerst. Wat dat er nog van over is. Oh, heeft heeft hem ingevroren? Ja, zegt. Oké. Okay. Maar we hebben hem gegeten. En een stukje gerookt. We kijken van rechts uh, waar het water uit Duitsland uh, komt gestroomd. En dan die kant in, wat zie ik daar in de verte? Ja, de, de, de, die, die paal die er in de midden. is, dat is de kop Dat heet de scheiding tussen Rijn en Waal. Aan deze kant stroomt de Waal verder. En aan die kant gaat de Rijn verder en dat, dat stuk. Dat heet het Pannodinskanaal. Ja, zo kan die uh, zalm dus kiezen hier, de Waal of de Rijn. En, en, hij kan, en als hij van de hij andere kan... kant komt, kan hij ook nog zelfs de Maas op zwemmen? Uh, ja, en dan gaat hij, uh, hij kan hij in Nijmegen dat het, Maas, het dan, dan is hij te vluggen, maar dat zal hij wel niet weten. Dat moet hij die zalm ook nog allemaal leren, inderdaad. Hè? Ja, maar door, door die zuiging uh, en, en als soort ding lost het. En die zitten toevallig, ja, dan gaat hij gewoon mee. En van daaruit kan hij nu ook weer verder richting België zwemmen? In ja, principe. Ja. Dus, dus het zou eventueel kunnen dat die ook nog, die zal hem uit de oerte ook nog hier langsgekomen is. Kan allemaal. Dat is geen probleem. Geen probleem, zegt de oudvisser Huubstelte uit Millingen. Morgen gaat Jan verder richting België. En vlak voor de grens is daar het laatste obstakel in Nederland. De stuw bij Borgharen. Sinds 2008 ook te passeren via een vistrap, Maar die moet nu weer verdwijnen omdat er plannen zijn voor een nieuwe waterkrachtcentrale. En de angst onder visbeschermers is dat de zalm daar vermalen wordt. En als zalmsnippers de rivier afdrijft dat pesten op school een verwoestende uitwerking kan hebben op de slachtoffers, dat is bekend. En daarom hebben scholen ook anti-pestprogramma's. Of die werken, dat onderzoekt socioloog René Veenstra in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Felix Mulder sprak begin dit jaar met Veenstra en hij vroeg hem wat voor anti-pestprogramma's er zoal zijn. Oh, dat is echt van alles. Als je op internet gaat kijken, dan zie je dat allerlei scholen pestprotocollen hebben. Maar de ene is heel dun en de ander heel dik. En vervolgens is altijd de vraag uh, wat ze er in de praktijk uh, mee doen. Wat doen ze ermee in de praktijk, uh, noem eens wat? Nou ja, de, kijk, je, je kunt natuurlijk allerlei regels uh, opschrijven dat, dat je tegen pesten bent. En, en, en daar is iedereen natuurlijk mee uh, eens. Maar uh, vervolgens is het natuurlijk... Uh, ja, we, in hoeverre let je er echt op? Hè? Een, van mijn, een van mijn kinderen bijvoorbeeld zit in de bovenbouw van een basisschool. En ik was met de leerkracht gesproken. En, en die zegt dan, ja, bij mij in de klas wordt niet gepest. En daar heeft ze dan helemaal gelijk in. Maar dat bedoelt ze, tijdens de les wordt niet gepest. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere momenten. Overblijfuren, uh, het schoolplein, uh, op en neer. Uh, van, uh, naar de zwemles als ze wat jonger zijn. Uh, de, de gymles. Het zijn allemaal momenten die horen natuurlijk ook bij de klas van uh, een leerkracht. Uh, en op het moment, dan dat, er, op moment er op dat er wel gepest wordt... Wordt dat bespreekbaar gemaakt in de klas? Hoe gaat dat dan? Nou, dat is ook uh, iets wat, wat, wat, wat, nou, heel vaak toch, uh, in mijn inziens, uh, verkeerd wordt gedaan. Want. Uh, oh. Uh, heel vaak wordt dan gekeken van... Hey, uh, vandaag moeten we het hebben over, uh, over dat bij ons in de klas gepest wordt. en uh, Jullie weten allemaal uh, uh, dat die en die uh, ja, vaak slachtoffer is. Nou, en dan moet zo'n hele klas, uh, die zit alweer... oh nee, uh, gaan we een les krijgen om, om, om, omdat uh, hij of zij een slachtoffer is. Uh, wat, wat, wat het leuke is van onze aanpak is dat we uh, het pesten als een groepsproces zien. Dat oh, wacht is het even, ook. Wacht, u hebt het al over uw aanpak. Maar ik wil nog even terug naar al die dingen die op scholen gebeuren... Om, uh pesten tegen te gaan. Want er zijn natuurlijk hele uh, gekke... en, en bijzondere antipestprogramma's. Uh, wat is het meest gekke wat u ooit bent tegengekomen? Nou, het meest gekke was, was, uh, was... iemand die bij mij langskwam... En, en, en die vertelde van... ja, ik heb echt iets tegen pesten en dat moet jij weten... want jij doet onderzoek naar pesten. En uh, die vertelde van uh, dat ze twee potjes had... Met, uh, met, met, met een klein plantje erin. En tegen het ene plantje moest... Uh, moest uh, een deel van de klas heel uh, gemeen gaan doen. Uh, agressieve dingen gaan zeggen. Uh, gewoon... Uh, uh, ja, uh, echt pesten. En het andere plantje moesten ze een beetje vertroetelen. En dat hebben ze toen uh, een paar weken zo volgehouden. En, uh, en toen zijn ze gaan kijken van welk plantje het meest uh, mooi werd. En... en het grappige was dat het plantje wat het meest, uh, waar het meest op gescholden werd... Dat, dat werd het mooie plantje. Maar daar had ze ook wel weer een verklaring voor. Want eigenlijk was het toch niet echt gemeend. Want dit was eigenlijk een hele leuke klas. Nou ja... <laughs> Op die manier uh, zul je het niet vaak tegenkomen, maar wat je wel ziet is dat scholen uh, nou ja, of methodes gebruiken waarvan we helemaal niet weten of ze werken. Dat uh, nou, toch te vaak in onderwijsonderzoek uh, wel mee, uh, plannen worden bedacht, maar dat niet Noemen ze methodes waarvan we niet weten dat die niet werkt? werken? Nou, dat geldt eigenlijk voor de meeste uh, programma's. Ja. Je hebt kanjetrainingen, je hebt, je hebt, kanje je hebt uh, meidenvenijn... je hebt uh, alle, allerlei programma's uh, tegen, tegen pesten. En soms zijn ze wel wat geëvalueerd... maar dan is het vaak weer op zo'n kleine schaal dat je er ontzettend veel vraagtekens uh, bij kunt zetten. En heel veel scholen hebben nog niet eens zo'n programma. Dus misschien als je met zo'n programma bent, uh, bezig bent... Uh, is het nog niet eens zo heel gek. Maar heel veel scholen die reageren echt alleen maar op incidenten. Hoe komt het dat het zo slecht geregeld is dan? Nou, omdat vaak wel, uh, die, die, die programma's die, die zijn vaak ontstaan vanuit de praktijk. Dus uh, de scholen of onderwijsadviesbureaus die op een gegeven moment iets hadden... en uh, dat, dat steeds meer aan een man brengen, op een gegeven moment ook uitgeverijden voor zoeken. Terwijl uh, ja, de evaluatie, ja, dat moet uh, worden gedaan door onderzoekers. En, uh, en, en dat is vaak wat niet wordt begroot bij het opzetten van de methode. Meneer Veenschap, wat zijn de gevolgen van het pesten Voor de slachtoffer, om mee te beginnen. Nou, het slachtoffer. Nou, sowieso is het op het moment dat het gebeurt al uh, verschrikkelijk. Maar we zien ook op uh, lange termijn dat uh, slachtoffers veel vaker uh, angststoornissen hebben of depressieve gevoelens uh, ontwikkelen. Dus de slachtoffers zijn echt slechter af. En ook de uh, pesters uh, die zijn op lange termijn slechter af. Want die hebben toch een manier van omgang uh, aangeleerd. Uh, ja, die, die, die ongewenst is. En dat, dat blijven ze vaak toch volhouden in, in, in hun leven. Dus je ziet ze vaak ook op latere leeftijd hoger qua agressie... maar ook hoger qua uh, middelengebruik, hoger qua delinquentie. Dus, dus ook voor de pesters is het niet leuk. En voor de kinderen die de in de, slag, uh, in de klas zitten... zien we ook dat het uh, hun veiligheid uh, ja, schaadt. Dus die nare kinderen worden ook nare volwassenen? ik ken hem op Ja, gemiddeld genomen. Ja, ja. Dan lopen hier ook een paar... En er zijn natuurlijk altijd mensen die goed terechtkomen... maar, maar gemiddeld genomen is pesten voor iedereen die erbij betrokken is schadelijk. Maar pesten kan toch ook gewoon sociaal gedrag zijn? Kinderen moeten immers nog leren om met elkaar om te gaan, toch? Nou, in Nederland hebben we twee woorden. Pesten en, en, en uh, iets wat er een beetje op lijkt... maar wat toch uh, gelijk heel wat anders is. Plagen. Kijk, en plagen, uh, dat is misschien wel om, om elkaar scherp te houden. En dat kunnen vrienden onderling ook doen. Maar pesten is toch echt uh, dat de een altijd de ander in de hoek zet. En dat de een dominant is over de ander. En dat systematisch uh, iemand ja, pijn wordt gedaan. Ook om er zelf beter van te worden. Meneer Veenstra, bent u zelf vroeger ook gepest? Nou ja nou ik ik, ik ik heb wel ik kan me wel situaties herinneren dat ik uh, dat ik een tijdje lang een blokje om ben gelopen omdat er wat oudere jongens waren die die die me stonden op te wachten uh, ver, verder verder weet ik ook wel dat ik toen ik net op het zit onderwijs zat dat ja de pikorde in de klas uh, bepaald moest worden en en en, en dat om ja om, om om er goed uit te komen dat ik ook wel uh, uh, voor veel andere leerlingen de, de loef probeer af te steken met name verbaal en en en en bij sommige kinderen heb ik dat misschien wel iets te vaak gedaan. Waardoor het ja, wat een beetje begonnen strijteren. Zeg maar, dat als ik dat met de kennis die ik nu heb. Uh, zou ik zeggen van ja, misschien was ik wel een heel klein beetje dan uh, aan, aan het pesten. Maar ik heb dat zelf nooit in ieder geval met die intentie uh, ja, zo goed, gedaan. En... <laughs> nou ja, als er volwassenen waren geweest op, die, op dat moment die, die, die, die uh, mij hadden geholpen... Dan, uh, dan, dan was het misschien helemaal niet in de klas nodig geweest om op die manier je te bewijzen. Ik kreeg uh, eind 2010 van het ministerie van Onderwijs 1 miljoen euro. En ik ga u vragen wat u ermee gaat doen. We gaan dus een, uh, een methode... Uh, Introduceren je in Nederland die, die wereldwijd bekend zijn als de beste methode om tegen pesten op te treden. Dat komt uit Finland. Het heet uh, Kiva. Kiva is een fins woord voor, voor lief, leuk. En uh, is er gelijk ook afkorting voor leuke school zonder pesten. En uh, we, ga, we, we gaan het volgende doen. We gaan uh, leerkrachten uh, trainen uh, om, om pesten beter te herkennen. Want heel vaak zien ze het wel als, als, als jongetjes het doen. Meer, meer fysiek bijvoorbeeld. Zeker op jongere leeftijd. Als er uh, wordt geschoppen, geslagen. Dan zien ze het wel. Maar als het meer subtiel uh, gebeurt. Van, van, van uh, leugens verspreiden, Iemand buiten sluiten. Uh, meidenvenijn. Dan is het maar de vraag of leerkrachten uh, dat wel doorhebben. En dat uh, kan je ze leren. Dat kan je ze bijbrengen. Dat nou, je, je kunt ze sowieso. In ieder geval... Uh, veel meer kennis te laten opdoen. Van dat ook dat heel erg uh, pijn kan doen voor, voor, voor een kind. En, uh, uh, en, en het leuke is ook dat wij in onze aanpak... Uh veel kennis hebben over relaties in klassen En dat we nu ook al veel met scholen samenwerken die echt een groot pestprobleem hebben. En dan zien we dus ook dat, ja, hoe, hoe de patronen in de klas vaak zijn. En dan kunnen we dus de leerkracht opwijzen van: hé, hey, je kunt soms al denken dat twee kinderen uh, met elkaar bevriend zijn. Maar het kan wel een vriendschap zijn die heel scheef is. Dat de een alleen maar een vriend mag blijven als hij precies doet wat de ander zegt. En die patronen onderzoekt u ook? Die netwerken van die kinderen, die brengt u in de kaart. In ja, kaart. ja, ja, ja. Nou, wat we dan in het onderzoek gaan doen is dat we. Uh, we hebben ruim honderd scholen nodig. Een derde van de scholen die mag op de oude voet doorgaan. Een derde, op de scholen, uh, een derde van de scholen gaat het precies zo doen als in Finland. Maar een derde van de scholen ga, gaan we nog iets extra's doen... want dan gaan we niet alleen dat Finse programma uh, bieden... maar ook nog uh, ja, feedback op die netwerkprocessen, dus de relaties in de klas. Dus u gaat iets onderzoeken waarvan al is vastgesteld dat het wereldwijd werkt, het beste? Nou, wat we weten is dat in Finland uh, het Kiva-programma uh, werkt. Dus, uh, dus het helpt als je leerkrachten traint in maar, het herkennen van de Maar is dat wetenschappelijk en... onderzocht dat het werkt? Ja, ja, ja, ja. Dus dat is in Finland ook met een experimenteel uh, design uh, onderzocht. Dus ook daar hebben ze gebruik gemaakt van controlescholen interventiescholen. en maar de interventiescholen. Maar hadden ze daar ook een kanjo-programma en hadden ze er ook meiden van Eind en dat soort dingen naastlopen? Ze, ze, op, op Finland uh, reageerden scholen ook op incidenten. En, uh, en, en, uh, en, uh, en hadden ze ook al wel uh, dat, dat sommige scholen verder waren dan andere. Maar ze, ze, ze, ze hebben... voor ons is het dus ook de uitdaging om om bovenop wat er uh, soms al door scholen wordt gedaan... En, en, en wat leerkrachten zelf in hun mars hebben... Om, om te bewijzen dat als je het structureel aanpakt... en niet achteraf steeds reageert, maar van tevoren... gewoon het probeert uh, ja, ja, ja, een klas uh, leuker te maken, zeg maar... dat je dus het pesten met uh, 30-40 procent uh, kan terugdringen. René Veenstra, hij is socioloog. Hartelijk dank. Graag gedaan. Felix Meurders in gesprek met socioloog René Veenstra over pesten op school. Wat doen we zometeen nog? Waarom wil Apple een Europees handelsverbod op Samsung smartphones en tablets? Een flirt moet de jongeren naar de opera halen. En welke websites bezoekt Katrien Keil eigenlijk? Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Chemiepak in Moerdijk, waar begin dit jaar brand was, is failliet, meldt het bedrijf. Eind april kondigde het bedrijf al aan dat het de rekeningen niet meer kon betalen. Na de brand kreeg Chemiepak geld van de verzekering, maar daarop werd beslag gelegd door het waterschap Brabantse Delta vanwege schoonmaakkosten. Bij Chemiepak werkten 42 mensen, de helft van hen was al ontslagen. De sfeer in Tripoli is nog altijd gespannen. NAVO-toestellen vliegen laag boven de stad en burgers blijven zoveel mogelijk binnen. En de opstandelingen claimen 80% van Tripoli in handen te hebben. Turkije zegt dat het de afgelopen dagen bij luchtaanvallen in Noord-Irak 90 tot 100 strijders van de PKK heeft gedood. Vorige week begon Turkije voor het eerst in een jaar weer met bombardementen. Die aanvallen zijn een wraakactie voor een aanslag van de PKK in het zuidoosten van Turkije. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is in Rusland. Hij arriveerde per trein in oost siberië Kim zou zijn gekomen voor overleg met president Medvedev... over een gaspijpleiding van Rusland naar Zuid-Korea... over het grondgebied van het noorden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANW-verkeersinformatie. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... staat nog vier voor de Van Noordbrug 4 kilometer. Het is de nasleep van een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. En de A27 Breda-Utrecht in beide richtingen... voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. VARA. Radio 1. De gids Fm Zomereditie. Met Deborah Blekkenhorst. Tot 12 uur hoort u nog hoe Apple de strijd aanbindt met Samsung en welke webwereld Katrien Keil heeft. Maar eerst hoe de Nederlandse opera jongeren verleidt om vaker langs te komen. Want jongeren moeten worden verleid om eens naar de opera te gaan. En dat wil de Nederlandse opera graag en daarom is er een speciaal kennismakingsprogramma, de Opera Flirt, geheten. Verslaggever Anita van der Huls bezocht met 75 jongeren de opera Billy Budd van Benjamin Britten. Een waar spektakel met een leger aan matrozen in een oorlogspraak.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 leuke activiteiten kan deelnemen. Ja. Verslaggever Anita van der Hulst bezocht met 75 jongeren... de opera Billy Budd van Benjamin Britten. En dat allemaal in het kader van de opera Flirt. Ofwel, hoe kun je jongeren verleiden om eens naar de opera te gaan? Heeft u ze allemaal herkend? Mick Jagger, Joss Stone, Damian Marley, Dave Stewart en producer A.R. Rahman. Ze vormen samen de band uh, Super Heavy. En dit was hun eerste single Miracle Worker. De Gids .fm. Zomereditie. Twee elektronica-reuzen voeren op dit moment een verbeten juridische strijd. Aan de ene kant is daar Apple, bekend van de populaire iPhone en de iPad. Aan de andere kant staat het Koreaanse Samsung... en dat is weer de maker van de Galaxy smartphones en de tabletcomputers. Via de rechter in Den Haag probeert Apple nu een Europees handelsverbod af te dwingen op die Samsung-gadgets. Want volgens Apple zijn de Galaxies een regelrechte kopie van de iPhone en de iPad. Ik praat erover met Andreas Udo de Haas, journalist bij Webwereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom probeert Apple dat Europese handelsverbod op die galaxy uh, ja, producten dus juist bij de Nederlandse rechter voor elkaar te krijgen? Ja, dat blijkt uh, dat dat een hele handige strategie is van Apple. Oh. Uh, dat komt namelijk omdat uh, normaliter de, de uitspraken van, van uh, rechters in lidstaten ook alleen maar binnen die lidstaten gelden. Precies. Uh, bij het modellenrecht is er wel iets uh, dat je zegt van het kan voor heel Europa gelden. Maar zeker met patenten geldt het alleen voor binnen een land. Maar nu blijkt uh, dat uh, Samsung twee uh, BV's heeft, Samsung uh, Logistics en Samsung Overseas. Die zijn beide statutair in Nederland uh, gevestigd. Aha. En vallen dus onder de juridictie van de Nederlandse rechter. Precies. Dus uh, kan uh, Apple een verbod op het, dus het, het, het, het, het handelen, het verkopen... het importeren, exporteren enzovoort afdwingen... voor zowel Samsung Benelux als dus die, die logistieke bedrijven van Samsung? En dat alleen maar omdat ze in Nederland gevestigd zijn? Precies. Maar dan leggen ze wel het hele distributienetwerk van, van Europa plat. Want die twee BV's die zorgen ervoor dat al die apparaten van Samsung... die komen bij, bij binnen in de, in de haven van, van Rotterdam... Die worden daarna in, in grote warenhuizen in, in Breda en Tilburg opgeslagen. En die gaan vanuit daaruit gaan die over heel de Europa naar, naar andere distributeurs en, en resellers. Ja, en voila, zo snijd je heel Europa af. Precies. Als je hier en, begint. Ja, en dus niet alleen maar bij de halsslagader afsnijden, zou ik maar zeggen. Maar wat ze dus ook eh, eisen is dus dat zeg maar, al die resellers en al die distributeurs... ook nog eens hun voorraden eh, van Galaxy-producten... dus de, de, de smartphones en de tablets, ook nog eens terugsturen... Naar Samsung. Dus, het moet, dus dat hele distributienetwerk moet worden leeggehaald. Al die winkels die nu misschien nog vol liggen... die moeten misschien straks wellicht dit allemaal terug gaan sturen. Ja, niet per se de echte de, de, de, de winkel in de, in de winkelstraat... maar in ieder geval wel de grote distributeurs en, en, en groothandel. En daar ligt natuurlijk de bulk van die voorraden. De ja. winkels houden hele kleine voorraden aan. Dus, dus de, de bulk van de, van de voorraad ligt in die warehuizen... zowel in Nederland als in de rest van Europa bij distributeurs. En Apple zegt... Allemaal terughalen met die handel, want ze maken allemaal inbreuk op onze rechten. En de strijd wordt op dit moment gevoerd. Is die spannend? Ja, het is beren spannend. Het is eigenlijk, ik denk niet dat, dat patentrecht en modellenrecht heel veel spannender kan worden. <laughs> Tenminste niet wat mij betreft. Uh, het is dus inderdaad in Nederland uh, nou, nou, drie patenten zou, zou Samsung schenden. En dat gaat dan voornamelijk uh, over uh, hoe, hoe eigenlijk het besturingssysteem hein, Android uh, draait ja. daarop. Hoe dat, uh, ja, bepaalde implementaties van, van een technologie, bijvoorbeeld hoe je een scherm ontgrendelt, of dat dan via een, schu een schuifbeweging gaat, of dat dat via een draaibeweging gaat. Nou, dat heeft, Apple heeft daar een patent op helemaal dichtgetimmerd. Via allerlei uh, bewegingen die je zou kunnen maken. En, en hoe het scherm daarop reageert. Want bij de iPhone schuif je hem op dit moment. Uh, bij de, en bij de Samsung, geloof ik. Ja. trek je hem naar beneden. Hè, als ik me ja. niet vergis. Ja, precies. Dus de, de, de, de kern van dat patent zou dan zijn. dat het een soort schuifje is. met een, met een, uh, een sleufje. Waar, waarmee je dat, dat virtuele knopje. van links naar rechts beweegt. Maar het patent uh, zegt ook. Hè, in, in, in uh, paragrafen 33, 34, 35 enzovoort. het kan ook zijn dat het, dat het niet een schuifje is. maar een beweging. Uh, van links naar rechts, van boven naar beneden enzovoort. Voor. Dus we proberen natuurlijk meer uh, gevallen af te dekken. Ja, nou dat dus, is er één. En dan blijven uh, er ja. nog twee over. Ja, dan blijven er nog uh, dingen over van het, uh, het, het scrollen door foto's in een, uh, in een soort gallery. Ja. Uh, ook op een touchscreen. Als je, uh, je zo'n foto's op het vullend hebt en je gaat er met je vingers overheen en je doet het een klein beetje en je laat los, dan schiet die foto weer terug. Ja. En als je het verder doet, dan flipt die ene foto weg... en verschijnt de volgende foto schermvullend in beeld. Nou, dat is helemaal gedefinieerd door bepaalde algoritmes. Hoeveel centimeter gaat je vinger over het scherm... en wat doet het, wat doet het, het onderliggende OS met die bepaalde vingerbeweging? Ongelooflijk. Ja, ja, dat gaat heel technisch. En ook daar zegt Apple van... Uh, ja, die is van al, ons. al die producten, die is van ons, die hebben we geregistreerd. En, en uh, Samsung uh, en eigenlijk Android uh, maakt, daar, maakt daar inbreuk op. Nou, dan hond er nog een derde patent... Uh, dan moet ik even goed nadenken is dat dat... terwijl jij nadenkt, dacht ik. Ik gooi <laughs> de andere er even in. Want, want ja. dat zijn natuurlijk alle patenten die Precies. op dit moment... Hebben, want, maar goed, een, een telefoon moet altijd open. Dus hoe je dat dan doet, nou, daar wordt dan over gesteggeld. Ja, maar uh, uh, misschien niet onbelangrijk, het uiterlijk. Want ja, ook exact. daar is gedoe over. Precies. Dat is de de, de dat, uh, iPhone zou bijvoorbeeld te veel lijken op de Samsung Galaxy. Ja, omgekeerd. Oh, omgekeerd. Ja, de pardon. Galaxy. Ja, andersom natuurlijk. Ja, ja, want ze, volgens, de, de uh, een kopieert de ander. Ja, lijkt volgens Apple raad veel te veel uh, op, uh, op de iPhone. Maar en, hebben en... ze daar een punt? Ja, dat, ook dat vind ik erg moeilijk uh, te beoordelen. Kijk, als je ze nu gewoon naast elkaar legt, uh, dan, dan, dan lijken ze zeer, zeer, zeer uh, veel op elkaar. De Galaxy uh, is wat groter. De Galaxy is inderdaad wat, wat, wat langwerpiger en wat groter. En dat is niet onbelangrijk in deze zaak. Omdat Apple dus inderdaad, uh, ze, dat is in, in de zaak in Duitsland, hebben ze dus uh, ja, ook visueel bewijs in, in de dagvaarding gezet. Met twee foto's naast elkaar. Ja. Van de iPad 2 en de Galaxy Tab 10.1. Uh, maar daar blijkt dat die foto niet, uh, niet klopt. Ah. Die foto is, is zowel verkleind als de, de aspect ratio. Dus de verhoudingen tussen lengte en breedte zijn zodanig aangepast... Dat, dat, dat die Galaxy Tab waarvan Apple zegt dat het het apparaat is... eigenlijk meer lijkt op, op de iPad dan op de echte Galaxy Tab. Kijk, dus Apple heeft een beetje gemanipuleerd wellicht? Ja. Uh, ik om daar... het duidelijker te maken dat hier sprake is van kopieergedrag. Nou ja, het ziet er in ieder geval zo uit. Het, het lijkt in ieder geval meer dus in ieder geval op, op die iPad. Dus het, de, de, het fotomateriaal uh, is in ieder geval incorrect. Laten we het daarop houden. Of er dus opzet in het spel is, dat, uh, dat zal moeten blijken. Uh, maar goed, of het nou opzet is of niet... daarmee uh, ben je wel in overtreding. Want zowel in Nederland als in Duitsland... hebben we de zogenaamde waarheidsplicht. Ja. Nou, dat is gewoon een wetsartikel... die is vastgelegd in, uh, in het procesrecht... En, uh, en die, die zegt uh, letterlijk, ik zal eventjes het artikel 21 uit het wetboek van burgerlijke rechtsvordering... Er wordt gebladerd, hoor ik. Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Ah, ja, dus dan zou Apple in overtreding kunnen zijn. Ja. Dat en het zou kunnen. hiermee kunnen verliezen. Nou, ook dat is natuurlijk de vraag. Hè. De vraag is, hè. Er is natuurlijk meer visueel bewijs. En plus nog de patenten die meespelen. Dus hè, de, de vraag is op, op één zo'n uh, onjuiste foto uh, of daar de zaak zijn. Zeg maar in de de brullenbak, dat, dat lijkt me eerlijk gezegd heel sterk. Maar zoals ook uh, ja, advocaten hè, die dus niet bij de zaak betrokken zijn uh, hebben gezegd. van nou, In ieder geval een reprimande lijkt wel op zijn plaats. Want er is gewoon, er is gewoon sprake van, van onjuist bewijs. En, en, en hè, hoe hoe, wat voor consequentie dat nou heeft voor de hele rest van de zaak dat staat uh, procesrechtelijk proces uh, als een paal boven water. Nu kan ik me voorstellen, even teruggaande bijvoorbeeld naar het uiterlijk... dat men daarover kan steggelen en zeggen, ja, het lijkt allemaal te veel op elkaar. Maar als het gaat om die patenten op, uh, ja, bijvoorbeeld het openen van je telefoon... en het scrollen door foto's, dan denk ik, ja, maar dat moet toch gebeuren. En is dan een patent op zulke algemene dingen wel terecht? Want iedereen zal toch een manier moeten vinden om zo'n telefoon te ontgrendelen. Dat is natuurlijk precies wat Samsung zegt. Uh, ja, goede vraag. Ik, ik, nogmaals, ik vind dat erg moeilijk te beoordelen. Kijk, wat, wat in ieder geval wat je niet moet doen... Hè, dat is altijd uh, les, uh, les nummer 1 in, in patentrecht. Beoordeel een patent nooit op zijn titel. Want een titel is altijd heel generiek, inderdaad. In dit geval hè, het, het, het ontgrendelen van een scherm... door middel van een veegbeweging of iets dergelijks. Maar uh, dat is dus gewoon een patent van 90 pagina's... met alleen maar technische dingen van... dus inderdaad hoeveel millimeter je je vinger beweegt wat het scherm dan voor feedback geeft... en hoe de, de broncode van het besturingssysteem... daar vervolgens met allerlei flags eh, al dan niet op reageert... of een exclusieve beweging ervan maakt... of in combinatie met meerdere vingers... Eh, zodat je multitouch kunt doen, nou ja... Dat houdt niet op, dat is echt gewoon tientallen pagina's aan technische informatie. Dus ja, dat is echt aan, aan de totale ex-deskundige om, om te bepalen... Of, daar, of inderdaad Samsung inbreuk maakt op die, op die patenten. Waarom heeft Apple het zo voorzien op uh, Samsung? Zijn ze zo uh, ja, bedreigend? Uh, absoluut. Uh, Samsung is, uh, is uh, bij, bij het veruit de meest succesvolle concurrent... Zeg maar, van, van, de, van de Android uh, smartphone- en, en tabletmakers... Afgelopen jaar is uh, in Europa is, uh, Samsung echt Apple voorbij gesneld, zeg maar in ieder geval, op de smartphone-markt. Um, en, en, en haalt nu momenteel zo'n beetje Nokia in als, als marktleider uh, in Europa. Zo. Uh, en ja, goed, de tabletmarkt is natuurlijk, wat dat betreft, uh, is Apple daar nog. Uh, die is sowieso natuurlijk he, als markt geheel veel kleiner. Maar daar is Apple nog, nog dominant met zo'n beetje 70% uh, van de verscheepte uh, tablets. Maar daar komt het natuurlijk, en dat is natuurlijk de timing van het, van het hele verhaal. Uh, daar komt Samsung nu met zijn nieuwe Galaxy Tab 10.1. Ja, ook zo'n kleine tabletcomputer. Precies, die, die hè, te veel of niet te veel op de iPad 2 zou lijken. Die komt nu in heel Europa. Wordt deze week is dat ding geïntroduceerd. Nou, ja. natuurlijk, Apple heeft daar geprobeerd een spaak in die wielen te steken. Om die introductieniveau hè, zover mogelijk uit te stellen. En, en met allerlei procedures. Daarom was er een soort spoedprocedure in Duitsland. Precies, want zogenaamd... daar wilde men graag... inderdaad die tabletcomputer niet in de winkels kwam. Precies, daarom een soort expertenverbod heet dat, is dat daar uh, gehaald. En hij is dus de hij heeft de rechter een voorlopige beslissing genomen... zonder dat Samsung überhaupt uh, zeg maar weerwoord heeft, heeft kunnen voeren. En uh, dus dus, ja kregen ze in één keer gewoon een soort, uh, soort beslissing op de mat. Van, uh, nou, per, per direct mogen jullie in heel Europa... Uh, mogen je die Galaxy Tech uh, niet meer uh, verhandelen. En toen is Samsung, uh, eigenlijk meteen, uh, heeft Samsung meteen een soort beroep aangetekend... en zei van, nou, hallo, dit is de Duitse rechter. Ja. Uh, die mag inderdaad... Ja, dan kom je dus weer op die juridictiekwestie. Uh, de Duitse rechter mag best iets zeggen van Samsung Duitsland. Want ja, Samsung heeft ook een vestiging in, in, in een apart, aparte bv in, in Duitsland. Maar niet over de grenzen. Maar, en, en ook wat Samsung Duitsland over de grenzen doet, want hè, dat blijft binnen, binnen de juridictie van zo'n BV die Duits is. Maar het kan toch niet zo zijn dat de, de rechter in Düsseldorf kan bepalen wat zeg maar, het moederbedrijf in Korea of die handel drijft met, met zeg maar, in Italië. En daar had de rechter inderdaad van: hmm, hmm, hmm. Uh, ja, ja wellicht is daar inderdaad, uh, hebben jullie daar een puntje. Daar is weinig jurisprudentie over. Uh, dus uh, die heeft halverwege eigenlijk dat, dat, dus dat, dat Europees, Europees brede uh, Galaxy Tab verbod weer, weer grotelijks uh, teruggedraaid. En nu geldt dat verbod in ieder geval alleen nog tot uh, in, in Duitsland. Tot uh, eigenlijk uh, donderdag. Ja, dan, want dan is er een zitting. Precies, dan wordt die zaak vervolgd. En de rechter in Den Haag, als we even kijken inderdaad, naar de zaak hier in Nederland. Wanneer gaat die uitspraak doen? Die, gaat, uh, die heeft gezegd uh, op zijn laatst 15 september. Het kan eventueel nog iets eerder worden als hij er eerder uit is. Maar goed, het is uh, ja, voor een kort geding dat je er al vijf weken over doet... Uh, met, na twee zittingsdagen vind ik al best extreem. Dat, dat best geeft, wel, geeft wel aan hoe, hoe complex de zaak is. En dat is natuurlijk ook wat Samsung heeft aangevoerd. Van, ja Apple moet onafhankelijk, onaf, uh, on, uh, niet ontvankelijk worden verklaard. Want de zaak is natuurlijk in een kort geding met drie patenten... en ja. zo'n beetje tien modelrechten aan, uh, aankomen zetten. Dat moet je allemaal in aparte bodemprocedures doen, zegt Samsung. En dat nou ja, zelf gaan ze dus ook... Zelf ook hè, translaan ze terug... Met uh, zo'n beetje tien zaken om, om al die patenten en, en modellen... proberen niet te, te verklaren en zo. Dus het is een, een weerwar van zaken onderling. Nou, de rechter heeft ook, daar is wat daar gevoelig voor voor zeg maar, uh, de complexiteit... en ook de, de, de situatie van Samsung dat ze nu hè, dat ding introduceren. Dus ze zei: nou mocht er een verbod komen... Uh, dan niet eerder dan, uh, dan 13 oktober. Zo is het. En het uh, wordt dus nog een verbeter strijd daar in de rechtszaal. Op 15 september, dan gaan we gewoon weer even bellen, denk ik. Prima. Andreas Udo de Haas van Webwereld, hartelijk dank. Graag gedaan. Valentino van Diane Birch. Welke bezoekjes leggen mensen af op het internet en in de sociale media? Simone Wijmans onderzoekt het en duikt deze week in. Bent u in de steek gelaten? Oh. Tijdgeest, de webwereld van. Katrien Keil, 2500 followers op Twitter. En. Uh... Nou, ik denk een uur of drie per dag online. Ja, we zitten nu op katherine.nl. Ja. Een eigen website. Wat is er allemaal te vinden op die site? Nou, je moet je eigenlijk voorstellen dat katherine.nl een, een, een magazine online is. Dus het is gewoon een vrouwenblad. Alleen is het geen glossy. Uh, maar je kan er wel van alles op vinden. Er zitten een heleboel rubrieken op. Uh, nou ja, eten. Dat, het is natuurlijk ondenkbaar dat er een site is die niet over eten gaat als het over mij gaat. Want, ja. Oh ja. Er moet gesmuld worden. Ja. En gezondheid is heel belangrijk. Er staan altijd allerlei dingen in... Uh... Uh, onderzoekjes die je online kunt doen. Uh, je kunt doorklikken naar allerlei uh, informatie over gezondheid. En zo'n 15.000 mensen per week die de nieuwsbrief krijgen. Dus dat zijn er toch 60.000 per maand. En dat is, uh, nou, een maandblad zou daar blij mee zijn. En tv via internet, bekijk je dat ook? Ja, heel veel. Uh, uitzending gemist. Want ik probeer veel televisie te kijken... maar ja, ik doe ook wel eens een avondje wat anders. <laughs> en dan is het altijd zo dat iemand iets gezien heeft... wat ik natuurlijk had moeten zien... Dus dan ga ik naar uitzending gemist. Ik vind het een rare, onoverzichtelijke site. Ik vind gewoon, als je zegt, de wereld draait door van dinsdag... Je moet via 86.000 omwegen, via Fara, sites en Nederland 3 en weet ik wat. Waarom niet gewoon tjak meteen daarheen? Maar dat, nou goed, dit uh, voor de programmeurs. De wereld door bekijk je dus wel eens nog ja. andere programma's die je graag bekijkt via je uitzending gemist? Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, dat programma gezien van Ali B, uh, Ali B op volle tour. En die heb ik gezien, in de aflevering met Willeke Alberti. Ze dus iemand, ja, maar je moet naar die met Lenny Koer kijken, want die was nog beter. Dus nou oké, okay, dan moet ik dan nog even terugzien. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Ja. Overal waar ik ga, denk ik aan jou. Ik vind zo erg dat je vast zit. Telkens kijk ik uit het raam of ik je kon me zien, maar jij komt niet. Weet... Oprah kijkt natuurlijk ook af en toe wel. Want uh, ja, toch een fenomeen, die vrouw. Ja, ik wou dat ik Oprah's website had. Ik vind, uh, ik vind die geweldig werkelijk. Maar ja, die, je kunt gewoon zien dat daar heel veel geld achter zit. En bij ons is het toch eigenlijk een beetje een, een vrijwilligersblaadje. Want iedereen schrijft uh, voor niks. En uh, dat is omdat websites gewoon niet zoveel geld opbrengen. Wat is het laatste filmpje wat je van Oprah hebt bekeken? Nou, dat stuk interview waarin ze vertelde dat ze... Of dat is eigenlijk een soort verhaal uit haar eigen show. Dat ze vertelde dat ze nog een halfzuster had die ze niet kende. So a few months ago, right around Thanksgiving, I found out that I have a half-sister I never knew about. I have told you uh, as honestly as I know how, because I wanted you to hear the truth from me. My sister Patricia is here. Come on out, Patricia nog ambities om Katrien.nl in de vaart der volkrol op te stuwen... tot een soort opera.com? Nou, dat, dat, dan zou je al een dagelijkse show moeten hebben. En ik heb al twee jaar geleden gezegd dat ik dat niet meer wil. En dat vind ik gewoon te veel. Maar ik zou best wel... Ik zou wel een programma willen doen. Een programma willen doen. Nou, borrelt altijd, hè. Er is altijd wel iets te beleven, toch? Katarine Keil over haar surfgedrag en haar webwereld. Ook dit uur is ten einde, maar morgen dan mag u mij hier weer verwachten. En dan heb ik voor u de fluwelen klanken van trompetiste Maite Hontele. Zij is groot in Colombia, maar ze komt gewoon uit Utrecht. En morgen ook de opzwepende stem van Martin Luther King. Hij was hier in een ver verleden, in 1964. Maar de vara, die was erbij, zo zult u horen. En de zalm, die volgen we natuurlijk ook nog. Wordt hij nu wel of niet tot zalmsnippers vermalen? In verband met die waterkrachtcentrale. Bij U hoort het morgen. Surf naar de gids.fm. Tot dan. Scherpe vragen. Het echte probleem drijft op zee rond. Wat kun je daaraan doen? Dicht bij mensen. Komkommerdieren zijn van alle tijden. In dit geval weten we absoluut zeker dat dat beest er niet meer was. En toch zagen mensen. Het ochtendhumeur. Mijn geleid des heer in hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Nieuws met een knipoog. Ik ben niet echt van de afdeling recepties. Dus met een receptie doet u mij niet het grootst mogelijke plezier. Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag vanaf half tien ochtend. Radio 1. Het nieuws...